9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Innsbroek geven artsen vanmiddag om 12 uur... een toelichting op de gezondheidstoestand van Prins Frieso. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. De NOS zendt die toelichting live uit op Radio, Televisie en Journaal 24. Prins Frizo werd een week geleden in Oostenrijk getroffen door een lawine... toen hij met een vriend aan het skiën was. De prins werd na twintig minuten onder de sneeuw vandaan gehaald... en naar het landeskrankenhuis in Innsbruck gebracht. Daar is hij de afgelopen dagen behandeld door een team van artsen. En de Rijksvoorlichtingsdienst beschreef zijn toestand de afgelopen week... als stabiel, maar niet buiten levensgevaar. In België is een verdachte opgepakt van de overval... op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam. Hij werd gearresteerd in Brussel. De politie doorzocht een aantal huizen en nam voorwerpen in beslag. Brinks werd vorig jaar juni overvallen. De daders gebruikten explosieven en automatische wapens... en op de A2 schoten ze op de politie. Het spoor leidde uiteindelijk naar België. Dit is de derde verdachte die nu is aangehouden. Volgens persbureau Belga heeft Nederland om zijn uitlevering gevraagd. In de afgelopen vorstperiode zijn 13.000 mensen gewond geraakt bij het schaatsen. De Stichting Consumentenveiligheid noemt dat dramatisch veel. In 9% van de gevallen moesten de gewonden naar het ziekenhuis. De economische schade door de valpartijen bij het schaatsen is 46 miljoen euro. Volgens consumentenveiligheid is bijna de helft medische kosten. De rest zijn kosten vanwege ziekteverzuim. De vroegere VN-topman Kofi Annan wordt speciaal gezand voor Syrië. Hij is door de huidige secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon benoemd... en werkt ook namens de Arabische Liga. Hij moet een vreedzame oplossing vinden voor het geweld en de mensenrechten in Syrië.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 De dierenbescherming is ernstig teleurgesteld in een nota voor dierenwelzijn van staatssecretaris Bleker. De organisatie vindt het een visieloos document vol open deuren. Bleker wil dat mishandeling en verwaarlozing wordt aangepakt. Maar volgens de dierenbescherming legt hij de verantwoordelijkheid daarvoor bij bedrijven en particulieren. Zelf doet hij niks, zegt de organisatie. Dan het weer nog, veel bewolking en wat regen of motregen. Vanmiddag in het noorden van het land opklaringen en het wordt ongeveer 12 graden. In het weekend droog en geregeld zon, middagtemperatuur ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de West en Blarikum 6 kilometer. Bij Blarikum is de rechte rijschok dicht en ligt olie op de weg. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 4 kilometer. A9 ook maar Amstelveenvoort de Raasdorp 3.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 Goedemorgen, er wordt vandaag op een grote conferentie gepraat over Syrië. Gisteren ging het op zo'nzelfde bijeenkomst over Somalië. Hoe hoort zo wat daaruit is gekomen. De benzineprijs is weer naar een nieuw record gegaan, nu ook in de Verenigde Staten. Maar we gaan eerst naar Innsbruck. Want de Rijksvoorlesingsdienst heeft een nieuwe mededeling gedaan... over de gezondheid van prins Frizo. Niet zozeer over de gezondheid, wel over het feit... dat er straks om 12 uur nadere mededelingen worden gedaan... over de gezondheid en over een prognose... van de gezondheidstoestand van de prins. In Innsbroek is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, betekent dit dat er straks wat wordt verteld... dat er iets is veranderd in de situatie van de prins? Ja, daar mag je misschien toch wel van uitgaan. Het kwam in ieder geval hier uh, tamelijk onverwacht. We hebben gisteren juist uh, de mededeling gekregen dat de koningin het komend weekende, dit weekende, uh, in Nederland voor privé aangelegenheden zal zijn. De kroonprins uh, Willem-Alexander is maandag, vervangt de koningin maandag. Uh, bij een herdenking. Dus iedereen ging ervan uit... dat het nieuws over het weekend heen uh, getild zou worden. En dan komt nu toch ineens deze mededeling. Eerder deze week werd er gezegd... Uh, het behandelend team van artsen zal uh, pas een prognose geven... op het moment dat het zich daartoe in staat acht. Nou, blijkbaar is dat moment nu aangekomen. En is er iets meer te zeggen over de medici, uh, medische situatie van, uh, van prins Frizo? Ja. En kan het dus ook zelfs betekenen dat de prins bij kennis is? Ja, uh, dat is uiteindelijk toch echt koffiedik uh, kijken, Marcel. Uh, de prins is een week geleden, heeft hij dat ongeval gehad. Uh, we mogen ervan uitgaan dat hij, uh, gezien zijn uh, lage lichaamstemperatuur... dat hij een tijd in coma heeft gelegen of een tijd in coma is gehouden. Dat zijn de verhalen ook die uh, uh, verteld zijn, steeds opnieuw. Uh, het kan zijn, inderdaad, dat hij nu langzaam uit coma komt. Dat is één mogelijkheid. Volgens mij zijn er twee mogelijkheden... Andere mogelijkheid is dat hij in komen is gehouden... dat ze hem eruit willen halen, maar dat dat niet lukt. Dat zou het slechte nieuws zijn, het goede nieuws zou zijn... als hij eh, langzaam uitkomen zou komen en ook reageert op prikkels. En misschien is het heel goed nieuws, we weten het niet. Nee, gaan maar, we gaan het om twaalf uur horen. Precies, en, maar het zou ook nog zo kunnen zijn... dat er in de toestand nog niets veranderd is... maar dat de artsen nu graag een toelichting willen geven. Dat zou ook nog kunnen zijn, dat ze een update geven. Maar je mag toch wel verwachten na zeven dagen... Uh, dat er iets, uh, iets verandering zal zijn. Maar uh, wie, wie weet is het uh, hetzelfde bericht, stabiel... maar nog steeds niet buiten levensgevaar. Jeroen ja, de Jager in Innsbruck. U hoort uitgebreid van hem. Uiteraard om 12 uur in de uitzending hier op Radio 1. Dan kunt u dat live volgen, die persconferentie daar in Innsbruck. Vandaag kijkt de wereld naar Syrië. Maar gisteren stond Somalië op het programma. In Londen kwam de internationale wereld bijeen... om te praten over deze falende staat die niet alleen te maken heeft met een politieke en humanitaire crisis... maar ook met piraterij en terrorisme. Grote vraagstukken die onder leiding van de Britse premier Cameron werden besproken. Hij toonde zich, aan het einde van de conferentie, optimistisch. We have reached agreements in seven key areas. On security, on piracy, on terrorism, on humanitarian assistance, on local stability... on a reinvigorated political process and on international coordination. Met de premier Cameron heeft het over overeenkomsten op zeven gebieden en is dus optimistisch. Jord Hemmer, Somalië deskundige, verbonden aan Instituut Klingendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Deelt u zijn optimisme? Um, nou ja, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Zo kan je blijkbaar die verklaring ook lezen. Um, <laughs> wat mij betreft uh, is er niet zo heel veel nieuws onder de zon. En uh, is er vooral in Londen gisteren besloten dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Veel aandacht voor het bestrijden van de veiligheidsproblemen... die we zien in Somalië. Terrorisme, piraterij met name. En veel minder aandacht voor de meer stekelige politieke problemen daar. Dat lijkt me in wezen slecht nieuws. Dus ja... Ik... Het is op zich ook wel, zo gaat het dan helemaal op zo'n conferentie. Hè. Er waren meer dan 50 delegaties. Men is ook heel erg verdeeld over wat eigenlijk de aanpak moet zijn uh, van de problemen in Somalië. Die problemen zijn ook talrijk en heel erg ingewikkeld. En dat vertaalt zich dan, ja, wat mij betreft in een vrij algemene en weinig innoverende uh, slotverklaring. Maar tussen regels door, hoe ik u zeggen, veel meer was er ook niet te verwachten. Nee, dat heeft deels dus te maken met, uh, met de verdeeldheid uh, over nou ja, wat, wat eigenlijk de belangrijkste problemen zijn in Somalië en hoe je die moet aanpakken. Hè. Er waren vertegenwoordigers vanuit Somalië zelf, uh, verschillende autoriteiten daar. Buurlanden waren vertegenwoordigd, landen uit het Midden-Oosten. Nou ja, binnen de Westerse donorgemeenschap is men ook verdeeld over hoe je die boel daar eigenlijk moet, uh, weer op orde moet brengen. Dus uh, ja, nee, eigenlijk had ik wat dat ook niet hele erge hoge verwachtingen vooraf. Maar uh, verdeeld kunnen ze niet zijn over de bron van de ellende. En dat zijn, uh, u geeft dat net zelf al aan, de ingewikkelde en gewelddadige verhoudingen binnen, binnen het land. Ja, dat is waar. Hoe, hoe uh, moet je dat aanpakken? Wat hadden ze moeten beslissen? Ja, wat nou ja, mij, mij past natuurlijk ook bescheidenheid. Hè? Somalië is al sinds 1991 zonder centrale regering en de uh, problemen zijn, uh, zijn, zijn talrijk en groot. Uh, maar uh, wat ik enigszins teleurstellend vind is dat men er niet is, is geslaagd om een, een politiek plan te plakken aan al die medium, toch wel. Ja, Voornamelijk militaire inzet die je de laatste jaren ziet in Somalië. En nu toch ook weer, we gaan piraterij bestrijden. Meer doen aan, aan opsporing, vervolging, detentie van piraten. Ja, maar dat is aan de buitenkant natuurlijk van het land. Dat is aan de buitenkant, exact. Er is een troepenmacht van de Afrikaanse Unie. Nou, die gaat dan versterkt worden. Uh, men gaat werken aan het veiligheidsapparaat van een, ja, een Somalische regering... die in wezen alleen maar in naam bestaat. Um, ja, dat, dat is vrij eenzijdig. En vrij eenzijdig gericht op het behartigen van een bepaalde veiligheidsagenda. Ik heb Al-Shabaab u ook nog niet horen noemen. Uh, is daar wel over gesproken, over die terreurgroep die voor heel veel ellende zorgt? Dan? Ja, uiteraard. Ja, Shabab staat uh, centraal in veel van de discussies. Shabaab is nog altijd, uh, uh, nou ja, nog altijd de basis, grote delen van in ieder geval Zuid- en Centraal-Somalië. Uh, is een, is een heel, heel reëel probleem. En uh, is ook wel een, uh, een hele bepalende factor in het, in het bepalen van het internationale beleid... ten aanzien van, uh, van Somalië. Maar ook hier geldt weer dat, we eigenlijk, uh, ja, dat er wat er armoede is voor wat betreft het... het, het, het komen tot wat meer innovatieve ja. ideeën... van het aanpakken van dit probleem. Hè. Hillary Clinton is heel duidelijk geweest... tijdens deze conferentie. We gaan niet praten met Al-Shabaab. Um, ja, de vraag is of je... het, militaire pro of je het probleem Shabaab... alleen uh, op een militaire manier kan oplossen. Ja, het belangrijkste... is misschien wel dat ze, dat ze op dit niveau... over Somalië hebben gesproken? Ja, men is weer even bij elkaar geweest. Uh, hopelijk de neuzen iets meer in dezelfde richting. Er zijn ook wel wat pluspuntjes. hoor. Er is uh, bijvoorbeeld uh, bedacht... dat er, nou ja, toch misschien wel goed is om ook wat niet alleen met de centrale regering in Mogadisjo te werken... die toch uiterst zwak en intern verdeeld en toch ook wel corrupt is. Uh, sinds 1991 geen centrale regering. Dan kan je natuurlijk wel bedenken wat er gebeurt. Dan gaan mensen op lokaal niveau bestuurlijke alternatieven verzinnen. nou Dat is dan besloten gisteren ook dat er wat meer gekeken gaat worden... naar of we misschien uh, dat soort bestaande lokale structuren kunnen versterken. Op zich goed nieuws. Maar uh, ja, er zijn gisteren geen, uh, geen wollen gebeurd in Londen. Jord Hemmer van instituut Klingendaal. Hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen.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 Wat uh, naar ons mening is uh, een blokkade, een, uh, een, een zinloze oplossing. Uh, internetgebruikers vinden daar eigenlijk altijd een weg omheen. Als je het probleem wat brein wil aanpakken, uh, echt, wilt, uh, echt wil aanpakken, zul je dat bij de bron moeten doen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat wij als provider niet uh, voor politieagenten of voor rechten willen spelen. Ja, u vindt dat een vorm van censuur als u zo'n site blokkeert? Klopt inderdaad. En ik denk, uh, wij zijn van mening dat, uh, dat Brein er een enorme uh, uh, ja, eigenlijk positie mee krijgt. Omdat zij vrij zijn om te bepalen welke websites wij moeten, uh, wij moeten blokkeren. En dat uh, die lijst eigenlijk uh, ja, steeds maar kunnen aanvullen. Dus op uh, dag 1 is het alleen de Pirate Bay. Op dag 2 komt daar misschien iets anders bij. En binnen no time zijn het er, uh, zijn het er misschien wel 100 waarvan wij onmogelijk kunnen controleren of het allemaal terecht is. En wij denken dat die controle, dat kan alleen een rechter goed uitvoeren. Hmm. Uh, nou, is in Nederland downloaden niet illegaal? Speelt dat ook mee? Want het delen van illegale films en muziek wel. Nou, dat, kijk, dat is inderdaad uh, het, het brein... Uh die streeft een bepaald doel na. En wij denken dat als je dat echt wil aanpakken... dan zul je dat bij de bron moeten doen. En uh, downloaden is inderdaad niet illegaal. En uh, het uploaden van content, uh, uh, dat, dat is illegaal. Maar dat is, als je dat echt wil aanpakken... dan zul je dat bij, uh, bij de bron moeten doen. Hm. Uh, geeft u zichzelf wel kans? Want Ziggo en Access vooral all moesten van de rechter wel stoppen. Nou, kijk, er is inderdaad een uitspraak geweest... tegen Ziggo en xs 4 uh, Vervolgens heeft Brein ons het verzoek gedaan... om dit, uh, om dit vrijwillig ook uh, hier aan te volgen. Maar ja, nogmaals recht. Wij vinden dat alleen een rechter dat kan bepalen. Dus we vragen dat dan ook graag aan hem om zich hierover uit te spreken. Ja, dus snapt u wel, Brein, dat ze hiermee doorgaan? Nou, kijk, Brein is een belangenvereniging en uh, komt op voor, voor, voor de rechten van, van haar leden. En dat is, uh, dat is hartstikke goed. Uh, maar, ja, nogmaals, wij denken dat de, dat de internetprovider niet de oplossing is, hè, de blokkade. Dat dat gewoon een schijnoplossing is. En dat het eigenlijk niet de oplossing is van het probleem wat ze willen aanpakken. Jan-Willem te Gussinklo van Tele2, hartelijk dank. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Dag. Hoge benzineprijs zorgt ook internationaal voor heel veel gemopper. En zelfs tot meer, dat hoort u straks na de verkeersinformatie. Bij de AWB. Jolanda van der Velde. Bij nog 12 kilometer. Ik noem alleen de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar stond vanochtend een huisvuilwagen in de brand... tussen knooppunt Muidenberg en Blaken nog 7 kilometer. Daarbij is olie op de weg terechtgekomen. De rechte reishok is nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is kwart over negen. Het werd wel de kunstroof van de eeuw genoemd. En een misdaad tegen de geschiedenis. April 2003 werd het hele Irakmuseum in Bagdad leeggeroofd. Terwijl de Amerikanen net de stad binnentrokken om Saddam Hussein te verdrijven. Duizenden voorwerpen die de geschiedenis van de menselijke cultuur zichtbaar maken, waren verdwenen. Hoe is het nu met het museum? Wat is er nog? Verslaggever Lex Runderkamp maakt de balans op.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 Is het waar dat de gestolen collectie uit het Irak-museum zo goed als teruggevonden is? Well, I think the whole issue was traumatiseerd dramatised by the media to a certain extent. De the Iraqi themselves came back in the next two weeks and brought back maybe eighty percent what had been uh, taken away. En om ons heen flaneren zeker 10 mannen met kalasjnikovs en kogelvrije vest. Die komen ineens op het mooie woord: archeologie. De Italianen werken hier samen met Irakse archeologen onder leiding van een vrouw, Wezal Soubaydi. Ze heeft een hoofdtoekomst, een zonnebril op en haar gezicht is bedekt met een sjaal tegen de woestijn. Weer.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 Alle partijen zeggen dat het grootste deel van de gestolen voorwerpen terug is. We missen er nog duizenden, maar de pronkstukken van het museum in Bagdad staan weer op de plek waar ze horen, in de tentoonstellingsruimte. Open voor publiek na de bijeenkomst eind maart... van de inmiddels zeer bekende Arabische Liga. Lex Runderkamp was even in het Irakmuseum in Bagdad. Hij is sowieso deze week in Bagdad. U hoort zijn reportages bij het Radio in Journaal. We hebben over de wintersport vandaag de tweede en morgen ook vooral de tweede grote uittocht richting de Alpen. En Mark robin Visser is in Snow World, Zoetermeer meer en stuurt anderen. Daarna nadruk ja. anderen de helling af. Ja, ja, ja het is al gebeurd. Oh. Is, ja, ja, Simon is al is al boven geweest. Simon van den Berg, mijn stagiair, en op een snowboard. Met de instructeur, Justin de Graaf. Justin, hoe heeft hij het gedaan? Hij heeft het uh, hartstikke goed gedaan. Ja, voor ja. een beginner? Nou, voor een beginner zeker. Uh, op zich ging hij, stond hij al goed op zakken. Dus hij kon zijn bord al uh, redelijk uh, ja, uh, controleren. Ja. Uh, ja. Het sturen. Daar, het sturen. Uh, dat sturen, daar moet we nog een beetje aan werken, maar... De... Dat gaat het helemaal goed komen, denk ik. Just, uh, uh, Justin, uh, Simon, moet je weten, is een ontzettend dappere stagiair. Want Simon is een, uh, is een trotse Surinamer. Ja. Die uh, voor het eerst uh, op de wintersport is geweest. En vanochtend mij toevertrouwde dat hij helemaal niet van de kou houdt. Nee, maar uh, voor wintersport doe ik het wel, hoor. Ja. ja. ja. Nou, we zijn hier nu in Snow World uh, op de helling geweest. Ik zou zeggen, probeer het zo meteen nog een keer. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de uitvoering... maar ook om de voorbereiding, Justin. Nou ja, goed, een uh, goede voorbereiding. Ja, ik zou zeggen, ga, ga, neem neem te veel les. Dat kan bijvoorbeeld kan hier kan het kunnen zijn. Ja. Een hele goede optie, denk ik, omdat je dan gewend raakt aan de sneeuw. Uh, nou, da daardoor kom je als je op winst ben je, hè, Heb je al wat ervaring? Ja. Ken je al een beetje de technieken? Ken je al, ken je al, ja. Waardoor je daar gewoon uh, veel sneller uit de voeten kan. Ja. Dus, uh, ja, ik denk dat een, een cursus uh, bijvoorbeeld een hele goede optie is. Bijvoorbeeld ja, Rogier Adams, ook ski-leraar. Goeiedag, hallo. U hebt uh, eventjes naar Simon gekeken. Ja, zag er uh, hartstikke goed uit ja? voor, uh, voor weinig ervaring. Huh? We hebben het de hele ochtend al over hoe je je moet voorbereiden op de wintersport. Ja. Er gaan een paar honderdduizend mensen onderweg vandaag. De reis hebben we bij de AWB al behandeld, maar ja. dan... De sport daar ter plaatse. De sport daar ter plaatse. Um, ja, wat mijn collega eigenlijk net al zei. Wij doen in Nederland uh, heel veel voorbereiding voor mensen. Dat is enerzijds met, uh, met lessen. En aan de andere kant met uh, Snow of Fitness. Met een uh, fitnessprogramma. Dat mensen conditioneel zijn voorbereid. Ja. En dan daarnaast... oh, daar komt iemand uh, met grote vaart voorbij. Heeft ook een helm op. Heel, heel belangrijk. belangrijk. Ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dat, uh, dat valt ook onder de voorbereiding. Dus je hebt eigenlijk conditioneel je techniek. Is... En daarnaast dan uh, je materiaal waar een, waar een helm uh, onder uh, ja. valt. Ja. De mensen die nu op de wintersport gaan en die zich niet goed hebben voorbereid zijn nu ook te laat. Want ja, dat moet je op tijd mee beginnen natuurlijk. Ja, absoluut. Dat, uh, dat zien we eigenlijk de hele winter door. Dat uh, alle maanden vooraf aan de winter en mensen massaal naar wat komen om zich ja. voor te bereiden gelukkig. Ja. Jullie hebben nu natuurlijk ook extra in de belangstelling gestaan vanwege het ongeluk met uh, Prins Frizo. Dat, uh, dat klopt. Ja. <laughs> Wat merk je daarvan? Krijgen jullie extra vragen? Uh, hoe gaat dat? Nou, We krijgen wel meer, meer vragen zeg maar, over hoe mensen zich kunnen voorbereiden op de wintersport. Of uh, hoe ze informatie kunnen krijgen over, over buiten de piste skiën. Ja. En dat, uh, dat sturen we eigenlijk allemaal door naar, naar Maarten van het Snow Safety Centrum. Juist, het Snow Safety Centrum hebben wij uh, zojuist bij ons in het programma al uh, gehoord. Simon. Ja. Wat wil jij weten van Rogier als uh, beginnend wintersporter? Hier is de microfoon. Ik wil weten hoe ik het best bochtjes kan maken. Want ik kan me voorstellen als je van een berg afkomt... en je hebt een ja. snelheid van 40 tot 50 kilometer per uur... en je kan geen bochtjes maken, dan heb je een heel groot probleem. Als je uh, geen bochtjes kan maken, dan zou ik vooral niet naar boven gaan. Onderaan <lacht> de piste beginnen. En als je bochtjes kan maken, dan pas mag ja, je naar boven. Dat, dat is toch niet spannend? Iedereen wil gewoon... Uh, weet je, je gaat de grenzen opzoeken... Ja, als je op wintersport bent, je hebt wat gedronken, je wil... je wil, uh, oh, oh, oh, uh, Ja, oh. hallo. Dat gebeurt er ook. Er zijn ja. mooie vrouwen daar, dus je wil ook indruk maken. En dan ga je risico's nemen. Ja, ja als je niet kan zwemmen, dan zou ik ook niet van de hoge duikplank gaan. Ja, oké. Okay. Kijk, je hebt gelijk. Kijk, gelijk. Simon, ja, je moet je, je afleiding te, te, te over ja. natuurlijk, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Ja, ja. Nou, zeg Simon, ik zou zeggen, ga jij die Piste nog maar een keer op? Want je ik moet nog veel me. leren. Ik ga hem nog een keertje proberen en ik ga nu wel een beetje de grenzen opzoeken. En dan ga ik een foto maken. Die gaan we straks op het weblog zetten. Dan kunnen de ja, mensen thuis ook genieten van. Justine, ga nog Stageer. even kijken. Simon op de piste in Zoetermeer. <laughs> Hou hem, hem wel in de gaten, Mark Robin. Want ja, en bochtjes maken. Voor je op. het weet. Kom op, heb ze keek. Goed, Simon en Mark Robin, dus op de sneeuwhellingen daar. Ging over de wintersport. Vandaag en morgen weer grote uittocht. En dan komen ook alweer mensen terug. Dan naar de pijn aan de pomp. In de Verenigde Staten, de benzineprijzen daar hebben ook recordhoogte bereikt. En met de spanning rond Iran en Irak zullen de prijzen niet snel dalen. De Meeste automobilisten voelen zich machteloos en verslagen. En omdat de prijsdaling voorlopig niet in zicht is, wenden sommigen zich zelfs tot God. It's not anybody, it's not politicians, it's not anything. It's just people who are trying to make money. And then people get panicked. Exxon-station aan M Street centrum Washington grote rode taxi met een Afrikaanse chauffeur. Net getankt. Heel hoog zijn de prijzen. Maar het is niet de fout van de politiek. Het is de fout van die handelaren. Die jagen de prijzen op. En dan komt er de spanning rond Iran Komt er nog eens bij. Dan schieten de prijzen helemaal de pan uit. Let it shine, let it shine. Bring the gas prices down. I'm gonna let it shine. Oh, bring the gas prices down. So we want you to intervene... Bring down deze prices, God, because so many people are suffering. They have to choose between eating and, and uh, just buying gas. En zo klinkt een gebed tegen hoge benzineprijzen. Klein groepje activisten hier: vader Rocky en een groepje dames. God, it's just not fair. So, we need you to intervene. Heer, wij hier in Amerika we krijgen niks meer voor elkaar. En u moet begrijpen: zoveel mensen lijden er nu. Ze moeten kiezen tussen benzine en eten. Het is gewoon niet fair. Ik ben de founder of the pray at the pump movement, and we came out in 2008 when everything was pretty bad. And so we look like we're back in the same situation right now. In 2008 deden we het ook al, bidden bij de pomp. Het was toen ook heel slecht. I mean it worked last time. You know, wherever we prayed, we En het werkte toen overal. Overal waar we gingen bidden, kwamen de prijzen naar beneden. En this place has de the highest price in this region right now. En dat is meer dan 4 dollar per gallon. Omgerekend is dat ruim 70 eurocent per liter. Een Europeaan lacht erom, maar een Amerikaan krijgt er een beroerte van. Deze prijzen worden ervaren als een serieuze rem op de economie, die nu weer een beetje aantrekt. The only thing that can help us right now is divine intervention. Het enige wat helpt is goddelijk ingrijpen. Because we've got, you know, a gridlock in Congress and with the president and then with all the stuff going on in the Middle East. Want het Congres en de president, ze zitten helemaal vast. En dan komen die problemen in het Midden-Oosten, er nog eens bij. So we just are turning it over to a mighty power to help us out at this point maar denkt u niet dat het juist de Heer is die de prijzen heeft verhoogd dat we wat zuiniger zijn met brandstof do you believe in the devil all right now do you believe in the devil but well that's who's doing it it's not god een zwarte oudere dame met een paars hoedje wil antwoorden geloof je in de duivel ik denk dat de duivel die prijzen heeft verhoogd en niet de heer and god is going to turn this around and you watch and see you're will be shot god zal het omkeren touch de harten van deze hier. Heer, raak de harten aan van die congresleden. Nou Daarover hoeft Rocky zich geen zorgen te maken. Die congresleden zijn ook hard bezig met die hoge brandstofprijzen. Republikeinse congresleden die gebruiken die hoge benzineprijzen nu vooral... om Obama het leven zuur te maken. De president heeft ze gisteren verdedigd... tegen de kritiek dat hij de schuld zou zijn van al die hoge prijzen. Sommige they zien this as a political opportunity... Die hoge prijzen zien men vijand als een kans. Census and election here. They're already dusting off their 3-point plan for $2 gas. De Republikeinen hebben hun plannen voor $2 per gallon al klaar liggen in dit verkiezingsjaar. Step 1 is to drill and step 2 is to drill. And then step 3 is to keep drilling. Stap 1, 2 en 3 zijn olieboren, boren, boren en nog eens boren in Amerika. You know there are no quick fixes to this problem. You know we can't just drill our way to lower gas prices. Maar jullie weten net zo goed als ik dat er geen simpele oplossingen zijn. Lagere benzineprijzen boor je niet bij elkaar, zegt Obama. We shall overcome someday. We'll have lower gas prices. We'll have lower gas prices. We'll have lower gas prices. We'll help, Hoge benzineprijzen in de Verenigde Staten 70-72 cent per liter wel. Wessel de Jong registreerde het. Het Duitse dagblad Bild meldt trouwens vandaag de eerste benzinedode van Europa. 73-jarige man in Beieren dacht voor 1,50 euro per liter zijn tank te hebben volgegooid. Aan de balie bleek dat hij 1,58 per liter moest betalen. Toen wond hij zich zo op dat hij een hartaanval kreeg, meldt het Duitse blad. Twintig minuten reanimatie mocht niet baten, de man overleed aan de kassa. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Straks om twaalf uur zullen de artsen van Prins Frizo... meer informatie geven over de gezondheidstoestand van de prins... en komen ook met een prognose. Zijn we bij, brengen we u live de persconferentie... via onze verslaggevers ook in Innsbruck. Hoort het laatste nieuws dan. En te gast hier is onder andere Jan Bakker... hoogleraar intensive care volwassenen van het Erasmus Medisch Centrum. Na half tien gaat de KRO verder op Radio in met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen Sven? De VVD wil de grondwet gaan veranderen om de invloed van Brusselse wetgeving... buiten de deur te houden, schreef fractievoorzitter Bok gisteren in de NRC. Maar dat kan helemaal niet, dat is ondoordachte onzin, zegt D66. Internationaal recht is geen keuzemanier waar je naar believen in kunt schrappen, zegt die partij. Griekenland bezuinigt op alles, behalve op... Defensie. Het heeft verhoudingsgewijs binnen Europa het verreweg het meeste geld uit aan uh, zijn krijgsmacht uh, en uh, Duitsland en Frankrijk ontzien. Uh, die krijgsmacht van de bezuinigingen. En dat heeft een reden. Het een geheel wordt namelijk besteld in Frankrijk. Oh ja. En in Duitsland. En een dronkenman, een ruzie, leidde gisteren tot de arrestatie van een lid van het Britse Lagerhuis. In een van de negen kroegen in dat parlementsgebouw kwam tot een serie raken, klappen en kopstoten. En dat geeft de Britse kranten voor, voor de discussie over alcoholmisbruik... door politie op, op, politici op kosten van de belastingbetaler. Order, order. Zo is het. Heer, heer. Zo meteen Goedemorgen Nederland bij de Cairo. Na het nieuws van half 10, Iris Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In de kwestie van het omstreden nieuwe ziekenhuisprogramma van RTL... praat het VU Medisch Centrum recht wat krom is. Dat zei de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie in het Radio 1-journaal. Het VU Medisch Centrum blijft achter het programma staan. En de federatie hoopt dat er middelen zijn om verdere uitzendingen te verbieden. Er zijn plannen voor de bouw van een nieuw ijsstadion in Almere. De gemeente Almere heeft een stuk grond aangewezen voor nieuwbouw. Er komen twee banen, één voor topsporters en één voor recreanten. Dat project gaat 60 miljoen euro kosten en kan klaar zijn in 2016. Fietsenfabrikant Axel heeft in 2011 de vragen naar fietsen, vraag naar fietsen en vooral elektrische fietsen sterk zien stijgen. De verkoop steeg vooral in Duitsland, maar ook in Nederland ging het goed. De netto winst van Axel in Heerenveen steeg met 11% procent naar ruim 40 miljoen euro. En u hoort het net al, de artsen van Prins Friesel geven vanmiddag om 12 uur een persconferentie over zijn toestand. Het wordt volgens de RVD een toelichting op de diagnose en de. Prognose van de gezondheidstoestand van de Prins. De NOS zendt die persconferentie in Innsbroek rechtstreeks uit... op radio, tv en internet vanaf 12 uur dus. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooi Meer en Bussum 5 kilometer ligt olie op de weg. De rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Moeten we de grondwet veranderen om de macht van Brusselse wetten in te perken? Vechtpartij in Brits lagerhuis leidt tot discussie over alcoholmisbruik. Griekenland bezuinigt op bijna alles, maar niet op defensie. Wie profiteert daarvan? En het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Het is 2.30 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Zwolle. Bij de Onze Lieve Vrouw Basiliek, waar de kist van een 600 jaar oude theologische beroemdheid straks verzegeld wordt, betekent dat die kist enige tijd open is geweest. En waarom dat is, krijgen we zo meteen te horen. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl De VVD wil de grondwet aanpassen, zodat in de toekomst internationale verdragen niet meer vanzelf nationale wetten overtreffen. En als ondoordacht en, uh, en een gevaarlijke ontwikkeling, vindt D66 Gerard Schouw, Tweede Kamerlid voor die partij. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nou meteen weer een gevaarlijke ontwikkeling? Nou ja, wat ik, wat ik zie is dat de VVD wel vaker uh, de afgelopen tijd de rechtsstaat een beetje te grabbel gooit. Met onderdachte voor, voorstellen, rechtertje pesten, uh, Europa als zonder bok aanwijzen... Ja, en ik zou tegen de heer Blok willen zeggen van uh, volg nog eens een college staatsrecht of ga eens koffie drinken met uh, de oud oud-voormalig VVD-leider Nijpels. Die laatst ook dat, nou ja, dat, dat uh, opeenrakelen van uh, staatsrechtelijke gebeurtenissen binnen de VVD ter discussie stelde. stelde. Ja. Ja, maar goed, de Nederlandse grondwet kelt nu uh, artikel 93 en 94. Uh, en in die artikelen kent de wet de rechtstreekse werking toe aan alle internationale verdragen. Met andere woorden, internationale verdragen gaan boven onze nationale wetgeving. Dan kan je toch als politicus zeggen, daar wil ik vanaf? Nou ja, het is niet voor niks uh, dat het zo is afgesproken in 1950. Is uh, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens uh, afgesproken. Nederland was daar trouwens de grote initiator voor. En eigenlijk is dat de Europese Grondwet. Het is een standaard geworden, een standaard die de rechtsstaat nodig heeft. Er zijn bijvoorbeeld zaken geregeld als het recht op een eerlijk proces, recht op vrijheid en veiligheid, uh, maar ook allerlei uh, verboden op discriminatie. En eigenlijk is dat heel erg goed uh, geregeld. Op dit moment doen er 47 landen aan mee. En als een land zich daar niet aan houdt, bijvoorbeeld Hongarije, hè, dat was laatst ook in het nieuws, daar heeft de Premier Victor Orbán heeft de absolute meerderheid van 54 procent. En die denkt, nou laat ik maar eens even mijn nationale wetten zo gaan aanpassen. Uh, dat ze mij goed uitkomen. Dus wat hij aan het doen is, is het inperken van de democratie, inperken van vrijheden. Uh, knabbelt aan punten als discriminatie. En terecht zegt de Europese gemeenschap tegen Hongarije. Ja, je hebt toch wel dat EVRM uh, ondertekend. Dus wil je daar ook... Nou, ik gebruik ja. dit voorbeeld even om ja. te laten zien wat voor risico's eraan kleven. Ja. Als je gaat knagen aan die Europese grondwet... U bent, dat bang, dat er in, u bent bang dat er in Stef Blok en Victor Orbán schuilt? Nou ja, uh, het is een wat grootse vergelijking natuurlijk. Maar dat risico ligt op de loer als je kijkt wat de VVD voorstelt. Want wat ze eigenlijk zeggen is, ja, we moeten de grondwet zo aanpassen. Er moet eigenlijk een zinnetje bij, een beetje een hocus-pocus-zinnetje dat nou, die Europese richtlijnen gelden behoudens voor zover dat bij wet is geregeld. Nou, dan zeg ik tegen de VVD, god, stel je voor dat de Grieken dat zouden doen. De VVD die staat vooraan om de Grieken te houden aan hun begrotingstekort. Ja. Uh, en als de Grieken zouden zeggen van nee, maar we doen het toch op onze eigen manier, dan is het land te klein... Maar kennelijk meten we de VVD met twee maten. En moet het voor ons eigen land anders gelden dan voor anderen? Nou, ik vind dat een slechte zaak. We hebben niet voor niks een uh, stevige en verstandige Europese grondwet. Ja. En dat ligt vast in het EVRM. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook een kwestie van, van welke politieke stroming je bent. U bent echt een federalist. Althans, u bent van de Partij van de Federalisten. U wilt gewoon één groot. Europa met een soort van superregering daarboven. Dat wil de VVD niet. En de VVD wil misschien wel dat de begrotingsdiscipline op orde is... en dat landen zich houden aan de, aan de, de, de boekhoudingscodes. Maar, eh, maar verder geen al te grote bemoeizucht met de nationale wetgeving. Ja, maar er komt nog een belangrijk liberaal principe uh, ook om de hoek kijken. Dat is de scheiding van de politieke macht en de rechtelijke macht. Uh, de politiek gaat over wet- en regelgeving... En de rechtelijke macht gaat over de toetsing van die wet- en regelgeving. En die rechtelijke macht die moet dat doen in volstrekte onafhankelijkheid. Ja. En wat ik zie de laatste jaren is dat de VVD een beetje op de stoel gaat zitten van die rechtelijke macht. Zo wil ze de griffierechten verhogen, uh, komt ze met wetvoorstellen die de minimumstraffen uh, opleggen... Uh, komt er een wetsvoorstel tegen dubbele nationaliteit. Nou, afijn, Dat zijn allemaal zaken waarbij ik zeg... van, dat past eigenlijk niet bij een liberale partij. Ga nou alsjeblieft niet op de stoel... van die onafhankelijke rechtelijke macht zitten. Juist. Goed, we, we zitten er nu 4,5 minuten over te praten... maar de kans dat het doorgaat is natuurlijk sowieso klein... want voor een grondwetswijziging heb je tweede, de meerderheid in de Tweede Kamer nodig... dan moeten er de verkiezingen overheen gaan... en dan moet het hele feest nog een keer door de Eerste Kamer heen... ook met vergelijkbare getallen... Ja, nog afgezien van de, van, van de haalbaarheid, want daar heeft u helemaal gelijk in. Uh, het is een luchtballonnetje en het zal nooit gerealiseerd worden. Maar het raakt wel een wat meer principieel punt uh, van de rechtsstaat. Dat heeft toch eigenlijk echt te maken met het erkennen van die Europese grondwet. Daar niet aan knagen. Je als Nederland daaraan houden en andere landen moeten zich daar ook uh, aan houden. En het tweede punt is echt het scheiden van de politieke macht en de rechtelijke macht. Dat was in het verleden altijd in redelijk goede handen. Uh, bij onze liberale vriendenpartij. Uh, maar de laatste tijd is dat wat minder en dat, dat vind ik jammer. Goed. Punt is duidelijk. Gerard Schouw, Tweede Kamerlid voor D66. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Tot nu toe hebben zich bij de Partij van de Arbeid alleen mannen kandidaat gesteld voor het fractievoorzitterschap en het partijleiderschap. Vrouwen hebben zich nog niet gemeld. Zou Kamervoorzitter Gerrie Verbeet in aanmerking kunnen komen? Of past dat niet bij haar functie? Antwoord komt van Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis. Ja, dat is mogelijk, want uh, zij is lid van de Partij van de Arbeidsfractie... dus kan zij zich ook uh, kandidaat stellen. Alleen een voorzitterschap, voorzitter zijn van een fractie... is natuurlijk heel wat anders zijn dan of uh, voorzitter van de Kamer. Want als fractievoorzitter ben je er voor het belang van de fractie in de eerste plaats... dus een klein deel van de Tweede Kamer. En als Kamervoorzitter ben je eigenlijk bovenpartijdig... dan ben je er voor de belangen van de gehele Kamer. Dus dat zijn verschillende dingen, dat is niet te combineren. Dus als zij zich zou kand... Dan moet ze stoppen met het Kamervoorzitterschap. Maar dat zal ze zeker niet doen. Want ik heb haar meerdere malen horen zeggen. dat uh, Gerdy Verbeet. dat zij het voorzitterschap van de Tweede Kamer. de leukste baan van Nederland vindt. Dus dan gaat zij zich niet kandidaat stellen voor het fractievoorzitterschap. Dat is vrijwel zeker. Carla van Balen hoorde u, hoogleraar parlementaire geschiedenis. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Speelt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Zwollen. Zwollen. Zwolle, zonder dolle, met Marcel Dekker. Tom Hendrikman, we staan hier in de Onze Lieve Vrouw Basiliek... naast de gesloten kist van een man die voor u nauwelijks nog geheimen heeft. Kunt u die kist eens beschrijven? Ja, het is een barokke kist uit 1674. Speciaal gemaakt om het gemeente van Thomas de Kempis dat in datzelfde jaar is opgegraven op de Nietenberg. daarin te kunnen plaatsen. Ja, een mooie blauwe kist, hè, kun je wel zeggen, in een... Ongebruikelijke kleur eigenlijk bijna? Ja, een beetje een merkwaardige kleur. Zeegroen met goud. De kist is wat beschadigd, maar heeft natuurlijk ook de tante destijds eraan geknabbeld. En vraagt eigenlijk toch wel een opknapbeurt. Ja, met engeltjes en al. En dan die Latijnse uitdrukking aan de voorkant. Wat staat daar? In het Latijn staat daar Reliquie Pi Thomas a Kempis. De relieken van de vrome Thomas van Kempen. Dus niet zalig en ook niet heilig. De restanten van Thomas Akempis. Die naam zullen we wel eens gehoord hebben, maar we weten niet wie daarachter schuilt. Wie is Thomas Akempis? Thomas Akempis was een kloosterling afkomstig uit het woord zegt het al uit Kempen. Is ingetreden in het Agnietenklooster dat gelegen was even buiten de middeleeuwse stad Zwolle en heeft praktisch zijn hele leven daar gebeden en gewerkt en bekend geworden door onder andere zijn uh, navolging van Christus. Ja, de moderne devotie, hè, noemen we dat. Ja, een vernieuwingsbeweging waar uh, Thomas van Kempen een belangrijke exponent was... maar niet de oprichter of de stichter ervan. Dat was Geert Grote uit Deventer. Ja, en het is de kist die vorig jaar met een speciale reden geopend is. Meneer Tendoeschater, u bent voorzitter van de Onze Lieve Vrouwen Basiliek. Uh, legt u eens uit, waarom moest die kist open? Die kist uh, moest open omdat er uh, steeds meer belangstelling uh, is voor mensen die zeggen hoe heeft die man er nou uitgezien. In deze gevisualiseerde tijd uh, willen vooral jongeren dat uh, weten, maar gelukkig ook heel veel ouderen. Dus we hebben gezegd van, nou uh, als de mogelijkheid er is om dat met name zijn gezicht te reconstrueren, dan willen we daaraan meewerken. Ja. En de grote teleurstelling, u doet de kist open en wat treft u dan aan? We treffen uh, een, een gedeeltelijk uh, van de skelet aan, ook een gedeelte van een schedel. Maar helaas alles bij elkaar onvoldoende om uh, precies te kunnen reconstrueren hoe met name het gezicht van Thomas Kempestrouwt heeft gezien. Ja. Ton Hendrikman, u was daarbij hè, toen die kist voor het eerst in lange tijd weer open ging. Ja, ruim 100 jaar, en uh, ik was in, in die zin teleurgesteld omdat er uh, toch iets, iets uitging, een soort fysieke nabijheid naar Thomas ook al waren de stoffelijke resten nog zo gering. En uh, ik had bij de hoge verwachtingen van, vooral ook omdat in de oude situatie als je de deksel opteelde... keek je zo aan de bovenkant door de glasplaat heen en zag je het schedeldak van Thomas. Dus ik dacht dat is mooi. Dat is een ideale situatie om op een forensisch onderzoek een driedimensionale reconstructie te laten maken. Dat is niet gelukt en dat komt eigenlijk door het verleden. Dat komt eigenlijk door het feit dat er geplukt is aan de restanten van deze belangrijke meneer. Dat is inderdaad waar. Ton Hendrikman heeft het al uitgelegd dat veel gebeente is overgedragen aan kloosters en bischoppen in steden in Frankrijk en Duitsland. Van de andere kant ben ik ook weer niet echt rouwig om, want nu kunnen we zelf het beeld van Thomas de Kempis invullen. En Gesteld dat dat gezicht zou lijken op het gezicht van Paulus en Doeschate, nou, daar wordt vermoedelijk heel erg van geschrokken. Dus de vraag is of we daar dan veel beter van worden. Het is vandaag een gedenkwaardige dag, daarom zijn we eigenlijk hier ook. De kist wordt opnieuw verzegeld na dat onderzoek. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Letterlijk en figuurlijk zegels vastmaken aan de kist? Ja, eerst uh, wordt de kist met linten verzegeld, uh, of dat is eigenlijk al als voorbereidend werk gedaan. En dat wordt afgesloten met een, een perkament van de bisschop uh, van Utrecht, nu kardinaal van Utrecht moet ik zeggen, en uh, door een, een, een hulpbisschop en die zal dat verzegelen aan vier hoeken van de platen die uh, uh, de binnenkist afsluiten. Vanwege de grafrust, he, meneer Hendrik. De grafrust, ja inderdaad, dat speelt natuurlijk een rol en de veiligheidsoverwegingen. Uh, want je weet nooit welke vreemde figuren op deze wereld rondlopen. Heel veel succes op deze gedenkwaardige dag. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks, straks, Zuidpartij in Britse Lagerhuis leidt tot klappen. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1991. I have therefore directed... General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. We de stem van George Bush senior. Op deze dag in 1991 begon namelijk operatie Desert Storm... om de Irakezen uit Kuwait te jagen. Voormalig AVRO-correspondent Hetty Lubberding... was op dat moment van die Iraakse inval in Kuwait-stad... en werd gewekt door oorlogshandelingen. Ja, ik werd hier vanochtend vijf uur, bak om een uur of vijf... zoals de meeste mensen, uh, denk ik eigenlijk wel vanwege... Het inslaan van bommen en het overvliegen van vliegtuigen. Ik heb geen idee uh, waar die vliegtuigen vandaan kwamen. Of die Irakse of uh, Koeweit waren. Ik bevond me in een hotel in uh, Koeweitstad. Uh, het leger van Irak, dat kwam daar binnengereden op tanks en dingen. En die gedroegen zich alsof ze bevrijders van Koeweit waren: zwaaien en toeteren en leuk doen. En de bevolking van Koeweit had geen idee wat er gebeurde. Die waren verbijsterd en bang en. Ik zat midden in de stad Kuwait, vlakbij het paleis van de Emir. En ik keek een beetje naar buiten. En ik zag vanuit mijn hotelraam hoe in de ambassade van Amerika. grote ja, vuren werden gestookt. En alle papieren verbrand. En de Emir vluchtte met zijn helikopter, zag ik ook nog. Ja, er waren enorm veel Indianenverhalen. Uh, een van de belangrijkste die er toen speelde was uh, de Couveuses, de uh, soldaten van Irak. Die zouden uit ziekenhuizen alle couveuses hebben geroofd waardoor kinderen uh, vermoord waren. En dat is later ook de aanleiding geweest voor de Amerikaanse uh, Senaat en het Amerikaanse Congres en de Veiligheidsraad uh, en de Verenigde Naties om toestemming te geven tot uh, een, een bevrijdingsoperatie. En daar ben ik achteraan gegaan en ik heb met eigen ogen kunnen constateren dat dat niet waar was. Maar daar wilde niemand naar luisteren, dat verhaal. Dat was heel moeilijk omdat uh, de, aan de man te krijgen. Het was een PR-bureau wat dat namens de regering van Kuwait deed. As far as Saddam Hussein being a great military strategist, he is neither a strategist, nor is he a general, nor is he as a soldier. Other than that, he's a great military man. I want you to know. That. <laughs> Generaal Schwarzkopf en Colin Powell die waren toen allemaal van het leger. Die um, kwamen daar toen ook persconferenties houden. Die beelden keef vast nog wel. Our plan initially had been to start over here in this area and do exactly what the Iraqis thought we were going to do. And I believe we succeed in that very well. Maar daar kon je eigenlijk weinig van uh, leren. En toen mocht je alleen maar achter uh, nou ja, Amerikaanse uh, woordvoerders aan. En uh, de Amerikanen die ik aantrof daar in uh, het noorden van Saudi-Arabië, dus vlak tegen de grens van Irak aan, die groeven zich daarin in het zand uh, met al hun materiaal. Dat was een constante luchtbrug van vliegtuigen. En uh, die mensen die, die, die waren helemaal opgewonden, enthousiast en blij dat ze eindelijk oorlog konden voeren. Ik ben eigenlijk nog steeds een beetje boos. Ik geloof... Dat oorlog uh, vind ik eigenlijk nooit een goede manier om problemen op te lossen. En nou ja, de democratie zomaar even herstellen door daar binnen te vallen met een leger. En dat dat niet werkt lijkt mij nu wel helder. Het Ierlubberding, destijds AVO-correspondenten in Kuwaitstad over Desert Storm. Die operatie begon vandaag in 1991. <sweih> My baby came down from Romania She was a queen of Tanzania, But now we live in suburbia Without any friends about the Basilea My baby came down from Romania She was a queen of Tanzania, But now we live in suburbia Without any friends about the Basilea music and non stop Disco Partizani van Chantel. Het is 8 minuten voor 10. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Britse Labour-parlementslid Eric Joyce zit voorlopig in de cel. Hij ging namelijk op de vuist met collega-parlementariërs... in de anders zo keurige bar van het Britse lagerhuis. Inmiddels is het parlementslid officieel in staat van beschuldiging gesteld. En door die vechtpartij is de discussie over alcoholgebruik... van parlementariërs weer flink opgeleid. Vanessa Lamsveld, onze correspondent in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou precies gebeurd in die kroeg in het parlement? Ja, nee, op woensdagavond heeft uh, parlementslid Eric Joyce, een Labour-parlementariër, uh, ...erop losgeslagen in de Strangers Bar. Nou, dat is een van de barren uh, van het parlement. Nou, wat er precies is gebeurd, zijn ze nog vragen over. Maar het verhaal gaat dat hij... Uh, nou, hij stond te drinken aan de bar. Hij was nogal luidruchtig. En uh, ja, dat hij vervolgens daar werd aangesproken... ...en dat hij toen volledig door het lint is gegaan. Uh, helaas voor de conservatief Andrew Stewart... ...stond hij net ietsje te dichtbij Joyce. En die heeft, zoals we het hier noemen, een Glasgow Kiss gekregen. Een kopstoot. En, uh, en hij is vervolgens ook met andere parlementariërs op de vuist gegaan. Ja. Uh, en uh, Joyce is die avond inderdaad nog meegenomen door de politie. En gisteravond laat is inderdaad bekend geworden dat hij wordt aangeklaagd voor de aanval en 7 maart moet verschijnen. Juist. Uh, is dit een man met uh, enige uh, staat van dienst op dit terrein, of niet? Ja, hij heeft inderdaad niet helemaal een, een, een, een vlekkeloze reputatie. Hij is, uh, ja, het is eigenlijk een, een, een straatvechter die is opgeklommen uit de arbeidersklasse. Uh, hij is uh, nou, begonnen in het, in het leger. En, uh, uh, ja, Daar is hij, hij majoor geworden. Maar daar is hij uiteindelijk ook weggegaan. omdat hij het in een te elitaire club vond. Het is dus ook echt wel een heel ander soort type. dan bijvoorbeeld uh, iemand uit, uh, uit de Eating Clique van Cameron. En uh, ja, in het begin leek hij eigenlijk wel een veelbelovende carrière voor de boeg te hebben. Hij was zelfs nog een tijdje schaduwminister voor Noord-Ierland. Maar zijn reputatie liep vorig jaar al een flinke deuk op toen hij die post moest neerleggen. Want hij weigerde toen mee te doen aan een blaastest nadat de politie vermoedde dat hij dronken achter het stuur zat. En hij raakte toen zijn rijbewijs kwijt en uh, moest toen ook al een dagje in de cel doorbrengen. Dus uh, ja, het is niet uh, iemand die uh, een... Uh al een hele goede staat van heeft. Nee, goed. Nou, die is dus officieel in staat van beschuldiging gesteld. Uh, dit soort incidenten uh, komt heel af en toe in Nederland ook wel eens voor... maar dan op een iets ander niveau, nee. zou ik maar zeggen. Uh, inmiddels uh, uh, is er een discussie in Engeland weer losgebarsten... over alcoholgebruik door politici. En dat legt de vraag wel voor. Negen kroegen in een parlement... Ja. Wat, wat, doen? De... wat, wat moet een parlement met kroegen ja, maar goed, het lagerhuis het niet. Dit is dus, dus, dus, dus een soort. Ze dus hebben ook een, een kapper, een, een sportzaal uh, en uh, ja, het zijn politici. Uh, ja. Ik wilde ik zeggen, ja. Britse politici. Ja. Nee, ja, het is, Ik ben er wel eens geweest zelf. Het is, het is uh, en ik was ook heel erg verbaasd. Maar het is echt naar het soort herensociëteit en. Uh, uh, ja, er wordt euh, ja, word gewoon, het zijn natuurlijk lange dagen die ze moeten maken. Vaak late uren, euh, wachten op debatten, wachten tot er weer gestemd moet worden. En uh, nou ja, dat, dat, da da da da daardoor is, is het goed voorzien van, uh, van de nodige barren. Mm, ja, en dat zijn echt die traditionele uh, Britse herenclubs die je dan, uh, die sociëteitachtige uh, uh, uh, etablissementen? Ja, je moet je voorstellen, zeker natuurlijk het lagerhuis. Je hebt het lagerhuis in de Lord, en de Lords. En de Lords is alles rood. En dat zijn van die rode oude bar, barren. Ja. En het uh, lagerhuis is alles groen. Ja. En uh, ja, er zit inderdaad gewoon echt. En, en het voelt ook nog echt zo'n oude herensociëteit. Waar de mannen gewoon allemaal aan de gin tonic zitten. En uh, ja, het is, het is eigenlijk heel gezellig. Je hebt niet per se het gevoel dat er nou heel erg over hele zware politieke onderwerpen wordt uh, gesproken. En dat is natuurlijk nu ook wel de kritiek. Dat, uh, dat er dus ook wel... Ja, dit gebeurt gewoon tijdens werk. Tijdens toch wel hele belangrijke debatten... waar ook wel echt uh, over gestemd moet worden. Ja, daar zitten ze ook niet altijd even nuchter. Nee. Nou ja, dat was in Nederland ooit ook wel zo. Uh, bedoel, ik heb ja. uit eigen waarneming ook wel eens politici, uh, s ochtends vroeg al aan een hele uh, uh, groot glas whisky ja. zitten. Maar dat was wel begin jaren negentig. En dat zie je eigenlijk nu niet meer. Zelfs in Nieuwsport, de Nederlandse variant van de sociëteit, zal ik maar zeggen, wordt toch niet zo vreselijk veel meer gedronken door politici als vroeger. Is dat in, in Groot-Brittannië nog wel echt de traditie dat, nou ja, om uh, um, uh, vier over elf zit ook de vier in de klok, zal ik maar zeggen? Nou ja, het, het, het is wel ook hier minder dan vroeger. Ik wil vroeger had je en. De vechtpartijen zoals dit gebeurden vroeger veel meer, ook omdat je vroeger had je, zeker de Labour-partij had vroeger nog heel ander soort uh, politici uh, op een plek zitten dat waren vaak mijnwerkers en, en, en echt mensen uit de uh, working class, zoals we het hier noemen dus toen ging het er veel hard aan toe en werd er ook veel harder uh, gedronken maar ja, het is toch zo hier dat dat uh, die de, de, de, de debatten inderdaad wat ik, ja, zijn, zijn laat en er is toch wel echt ook, ook het is uh, eerder al aan de kaak gesteld, ook door een parlementslid. Die zei, ja, uh, ik, ik heb gewoon te vaak dat mensen gewoon niet meer uh, normaal rechtop kunnen staan tijdens het debat. Dus het <lacht> is... Ja, <lacht> het is nog wel een punt voor de agenda. Goed, lijkt me wel een, een ideale plek als journalist om uit te hangen, want volgens mij hoor je het van alles. Vanessa Lamsveld. Yo. Dank je wel vanuit Londen. Cheers. Straks, dames en heren, gaan we uh, door met het tweede half uur van dit programma. Dan, Griekenland bezuinigt op bijna alles, maar niet op defensie. De vraag is, wie profiteren daarvan? Het antwoord krijgt u in het vervolg. Zometeen na tiener bij de Caro in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu Jan van der Putten. Tot zo. Vanavond van 7 tot 8. Mandjaren. Met mest en vork het nieuwe boek van Alma Huisken over haar leven in de moestuin. De grote Hollandse vanillevlaatest met meester patiché Kees Hotkamp En koken in de baaijes met jonge gedetineerden. Luister naar mandjaren vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.